Goed, mooi. Hartelijk dank. Tot kijk. Er werd opgebeld uit een telefooncel op de hoek van Lexamore Ongeveer twee kilometer van het huis van de Hellets. Waar is de kaart? Hier. Binnen twee minuten kan er een patrouillewagen zijn. Als we de zaak nu in de war sturen, krijgen we hem nooit rond. Dat hij het eerst zomer terugkrijgen. In afwachting daarvan houden we hem scherp in de gaten. Ja, zes uur alweer. Ik ga naar mijn huis... Kijk of ik nog wat kan slapen. Het zwaarste karij komt nog. Tot straks. Ja? De heer helpt voor u, meneer. Hij zegt dat hij heeft opgebeld. Dat is dan eerder dan we verwachten, de rechercheur. Niets aan te doen, meneer. Ik heb in elk geval de nummers van een aantal bankbiljetten. Ja, ik wil niet dat hij me ziet, kan ik door die deur uit? Ja, de, de grote zaal en dan de zijuitgang. Nogmaals bedankt voor de medewerker van de bank, meneer. Met plezier gedaan, ressourceur. Voor zover je van plezier kunt spreken. Uh, laat meneer Hallet maar binnen, Smith. Deze kant, meneer. Goedemorgen, meneer Hallet. Blijft maar guur, vindt u niet? Hebt u het geld? Hier is het. 10.000 pond in gebruikte biljetten. Als u even hier wilt rekenen. Hij is nu op de bank, inspecteur. Ja, ik heb hem zien aankomen in zijn slee. Heb je alle serienummers? Nee, inspecteur, ongeveer een derde. Waarom niet allemaal? Ja, het waren oude biljetten, geen opeenvolgende nummers. Het zijn uren gekost om alles te noteren. Het hele bureau zit vol rondhangende, theezuipende lummels. Je had zoveel hulp kunnen krijgen als je maar wou. Nee, meneer ik kwalijk, inspecteur. Ik had niet de indruk. Hij komt naar buiten. Ik zie het. Geef mijn kleine voorsprong. Hij slaat links af. Ja, ik heb hem in het vizier. Rijd toch door. Moet je nou beslist stoppen voor iedere oude dame die over wil steken. Toe, moeder. Een beetje opschieten. Mens heeft een uur nodig om de straat over te komen. Ja, kalm aan maar, hoor. Vooruit. Wat is ie? Kan dat toen kwijt zijn? Dat weet ik wel zeker. Rij maar gewoon naar Waterloo Station, Dalton. En bid God op je blote knietjes dat hij er op je wacht. Wat zou ik graag naar White willen? Gewoon inpakken en aansluiten bij die rijenbedeelende perron. Inspecteur op, Ja? Alle uitgangen staan onder controle, inspecteur. Goed. We weten dus allemaal dat iedereen die contact zoekt met helft geschadigd moet worden. Ik wil niet dat er arrestaties worden verricht voor we die jongen terug hebben. Iedereen is ingelicht, inspecteur. Goed, ga je gang en zorg dat je niet opvalt. Inspecteur. Kijk die idioten bij die uitgang daar nou. Je ziet op een kilometer afstand dat ze stillen zijn. Ze zijn reizigers, inspecteur. Ons mannetje staat daar. Toch niet die lange slungel met die Die Hier zit, inspecteur. Nogal onopvallend. Wie zijn jas heeft die aan? De ding is toch niet van hemzelf? Is dat Helen er nog? Ja, hij is minstens even ongeduldig als wij. Zou een kop thee kosten? Wacht even, inspecteur. Dan gaat iemand naar op toe. Wie? Dat kleine mannetje daar in de bruine pak. Ja, hij gaat recht op hem af. Nou praat hij met Neem Nee, meneer kwalijk. Meneer? Ja? Bent u misschien meneer Hellet? Ja, hoezo? Ja, ik, ik dacht het al dat u wat was met die bruine achtertas. Het is altijd een beetje raar om iemand aan te spreken die je helemaal niet kent. Wat wilt u? Nou, de zaak is: ik heb een boodschap voor u. Ik kwam langs die telefooncel daar bij dat boekenstalletje. En de telefoon ging net. En ik dacht: voor wie zou dat nou zijn? Hè? Moet ik dat nou aannemen? Ik moet opschieten, meneer, anders mis ik mijn trein nog. Die man daar aan de telefoon vroeg of ik zo vriendelijk wou zijn... een boodschap aan te nemen voor een vriend van hem... met een bruine actentas onder de grote klok. Nou, en ik keek er rond. En toen zag ik u staan... Ja, ja, en, ik begrijp het. En uh, wat was het voor een boodschap? U moest naar de telefooncel gaan op de stoep voor Café Kingshead op Tettenham Corner. Daar belt hij weer. Tettenham Corner? Ja. Uitstekend. Dank u wel. Het nou, was gewoon stom toeval dat ik daar net langskwam toen hij belde en... Oh, hij is weg. Hellert gaat er vandoor, inspecteur. En de tas heeft u nog bij zich. Ik geloof niet dat dat mannetje er iets mee te maken heeft, maar dat de andere hem schaduwt. Weg en Hellert achterna. En doen we een lol, Delton. Raak hem dit keer niet weer kwijt, al proberen er honderd oude dames over te steken. Daar is Café Kings uit. Waar is nou die telefoonzaal? O, oh, daar. Hij gaat over. Ja? Ik heb gezegd, geen politie. Ik ben niet naar de politie geweest. Jij schijnt als zoontje van je dood te willen hebben. Natuurlijk niet, ik wil hem terug... Ik heb het geld. De hele weg van Waterloo Station naar hier ben je gevolgd. Twee mannen en een grenzenmodus miner. Ik, ik zweer je, daar weet ik niets van. Zorg dat je van ze afkomt. Ze staan in dat parkeeravondje bij het kruispunt. Je zorgt dat je ze kwijtraakt en dan kom je hier terug. Dat is je laatste kans. De laatste kans voor je zoontje. Verwaande kwast. Iedere burger heeft de plicht samen te werken met de politie... al heeft hij nog zoveel geld op de bank. Zijn standpunt is niet helemaal onbegrijpelijk, inspecteur. Gewoon ons wegsturen. Als een stel schooljongens. Hij maakt het ons tien keer zo moeilijk. Snap je dat? Tien keer zo moeilijk. Hij wil zijn kind terug. Natuurlijk. En als hij het heeft, weet je wat hij dan doet? Dat zal het je vertellen. Dan komt hij bij ons zitten grienen over zijn 10.000 pond. Ik ken dat soort. Mijn hebben Jones... De commissaris heeft gevraagd of u meteen even komen wilt, inspecteur. Dat oh, heeft kennelijk geklaagd. Als maar, maar niet denkt, ik mag af verontschuldigen. Ik ben zo terug, Delton. Die schijnt niet in zijn sas te zijn, Delton. We hadden een rotochtend. Vanaf 10 uur het geschaduwd... en op het laatste moment krijgt hij ons onder de gaten en stuurt hij ons weg. De inspecteur vond het niet leuk en dat heeft hij gezegd. Ook. Zo, zo. Zeg, zou ik er even tussenuit kunnen voor een kop thee, denk je? Nou, vergeet het maar, er is hij alweer. Dat ging vlug, inspecteur. Ja, als je je los kunt scheuren, Delton... ...zijn we het lijk van een jongetje gevonden in Marsley Woods. Domme. Zo te horen is het ons plantje. Kom mee. Vermaakt de slotfase van een rottocht. Oh, wat ben het? Goedemiddag, meneer Hallert. Mogen we binnenkomen? Ik had u gevraagd om uit mijn buurt te blijven. Ik neem aan dat uw zoontje nog niet terug is. Nog niet, maar dat duurt niet lang meer. Hebt u de losprijs betaald? Ja. Wat is er afgesproken? Hoe krijgt u hem terug? Ze bellen nog. Blijkbaar hebben ze geen haast. Inspecteur Nettel, ik heb u al eerder gezegd... zolang mijn zoon niet terug is, wens ik niet met u te spreken. En maakt u nu dat u wegkomt. We hebben hem gevonden, meneer. Mark? Hebt u Mark gevonden? Claire! Claire! Nee, nee! Wat is er? Ze hebben hem gevonden, Claire. Ze hebben... Wat is er, inspecteur? Het is heel droevig, meneer. U, u bedoelt toch niet? Nee. Ik wist het. Ik heb het al doorgeweerd. Ik wist het. Rotzak die je bent. Hij had gezegd dat die Mark zou dood als de politie ertussen kwam. Jullie hebben mijn zoon vermoord. Ik slaat dat, meneer. Hou op. Ophouden. Het heeft niet aan ons gelegen, meneer. Volgens de dokter was uw zoon al enkele uren dood. Hij was zelfs al dood toen u de eerste keer werd gebeld. Er was geen mogelijkheid om hem levend terug te brengen. Hoe is hij gestorven? Dat weten we nog niet precies. We wachten op het rapport van het medisch laboratorium. Oh, David. David. Zullen we maar naar binnen gaan? Het heeft geen zin om hier bij de deur te blijven hangen. Neemt u me niet kwalijk dat ik jullie wacht, inspecteur? Gaat het een beetje met uw vrouw? De dokter heeft er iets kalmerends gegeven. Ze zal hem erg missen. Ze zal hem heel erg missen. Iets drinken? Uh, nee, dank u. Ik nee, neem hem een. We moeten u vragen om uw zoon te identificeren. Ja, dat begrijp ik. Maar het is een formaliteit. Er kan helaas geen twijfel bestaan. Waar is hij gevonden? In het bos, een paar kilometer hier vandaan. Hij lag onder een hoop bladeren. Een van de boswachters heeft hem gevonden. En u weet niet hoe het gebeurd is? Nog niet, nee. Zou u een paar vragen kunnen beantwoorden? Als ik u daarmee helpen kan. Hoe is het vanochtend gegaan nadat u ons had weggestuurd? Ja, ik had toen nog een heleboel praatjes. He. Ik ging terug naar de telefooncel. De telefoon ging direct over. Hij zei, dus je bent ze kwijt? Ik zei ja. Hij droeg me op nog ongeveer vijf kilometer verder te rijden tot bij een hoog bruggetje. Daar moest ik zonder te stoppen de achtertas naar buiten gooien. Daarna moest ik naar huis gaan en wachten tot hij opbelde. En dan zou hij me vertellen waar ik Mark kon vinden. En dat hebt u allemaal gedaan? Letterlijk. U hebt niet gezien of iemand de achtertas opraapte. Ik ben meteen doorgereden. Geen andere auto's in de buurt? Geen enkel. Ik ben meteen naar huis gegaan. Maar zie jij hebt de broerje bij Mag ik een vraag stellen, inspecteur? Ga je gaan. Meneer wat zei u niet dat toen u terugkwam bij die telefooncel... de telefoon direct overging? Inderdaad. Denkt u dat die kinderoverig kon zien van de plaats waar hij stond op te bellen? Daar ben ik niet opgekomen, maar het is mogelijk. En zijn eerste woorden waren, dus je bent ze kwijt. Wij stonden heel eind verderop. En toch schijnt hij ons ook te hebben kunnen zien. Je hebt een kaart van die buurt, Delta Pak hem eens. Goed. Waar is Café Kingshead? Hier. En wij stonden daar. Nog iets meer dan achter. Ja, ik weet precies waar we stonden, Delta. Een paar meter meer of minder is niet belangrijk. Naast de weg ligt een braakliggend terrein. Hier is een lichte glooiing. Ja, hij kon zo naar beneden kijken... Ja, volgens mij moet hij hier ergens gezeten hebben. Dan kon hij zowel de telefooncel zien als het kruispunt. Ik zou daar maar eens gaan rondkijken, Dalton. En zet me tijd de dan even af bij het ziekenhuis voor de identificatie. Nu al? Hoe eerder, hoe beter. Het is onrechtvaardig. Allebei, mijn kinderen. Ik neem er nog maar in. Ik zou het hier maar weer laten, meneer ja, Misschien hebt u wel gelijk, inspecteur. Laten we dan maar gaan. Deze kant, heren. Meneer alles? Ja. Dank u. We hebben het gezien. Ik zeggen dat ze u even naar huis terugbrengen. Agent? Inspecteur? Wilt u zorgen dat meneer Hallert thuisgebracht wordt? Gaat u mee, meneer Harat? Is dat de vader? Ja. Yeah. Je snap niet hoe mensen zoiets kunnen doen met een kind. Is de patoloog anatomer? In zijn kamer inspecteur, u kent de weg zo langzamerhand wel.